Amerika wordt het land der onbegrensde mogelijkheden genoemd. Alles is er groot, groter of het grootst. Wolkenkrabbers reizen er omhoog, hoger, hoger, hoogst. De steden zijn vol auto's en tussen de steden autowegen van soms twaalf banen breed. was dat niet zo. In het begin van de 19e eeuw waren er in Amerika langs de oost- en westkust veel kleinere steden. Langs de grote rivieren lagen dorpen die van de buitenwereld waren afgesloten. Geen wegen, maar veerboten verbonden die dorpen. En hier en daar een stadje met elkaar. Die veerboten waren de beroemde Mississippi-boten, met grote schepraderen aan de zijkanten. De raderen hapten in het water en trokken zo de boot vooruit. In een van die dorpjes aan de Mississippi woonde eens een zijn jongen. Tom Sawyer heette. Hij hield ervan om naar de steiger te gaan als de veerboot er aanlegde. Daar is de veerboot. Voorzichtig, kapitein! Straks ram je de steiger met je schuit. Oei! Ja, het gaat goed. De boot wordt vastgelegd met dikke kabeltouwen. Eh, wat zou ik graag op zo'n boot varen? Dan hoef ik niet naar school. Bah, school! Nou, leg eens de loopplank uit. Koeien. Ik zie koeien. Die zijn voor boer Wollester. Stamboekoeien. Die moeten ook de loopplank. En die mannen vol kippen en één ook. Zeker voor de markt. Morgen is de markt. Hey, o, oh Sawyer. Moet je niet naar school? Haar die uit, ik denk dat ik vanmiddag niet naar school ga. Ik vind het veel leuker hier bij de boot. Ja, hè? En moet je zien wat er allemaal van boord komt. Op school zou ik aardrijkskunde krijgen. Bah, saaie lessen. Wat is dat, aardrijkskunde? Weet je dat niet? Nee, ik ga toch nooit naar school? Ik wou dat ik Huckleberry Finn heette. Dan hoef ik ook niet naar school. En vertel nou eens, wat is dat nou, aardrijkskunde? Nou, dan leer je een heleboel steden die er op de wereld zijn. En rivieren, en bergen, en zeeën. Wat heb je eraan om dat allemaal te weten? Hé, hey, wat zou er in die kist zitten, daar? Krent uit Turkije. Turkije? Wat is dat, Turkije? Een land in Europa. Kijk, die mannen slepen met balen. Ja, joh, zware balen. Er staat wat op. Even kijken. Reis afzender Singapore. Dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. En daar, zijn grote rollen. Katoenstof uit Manchester. Hoe weet je dat? Nou, staat erop. Ja, en dat leer je allemaal op school? Lezen en zo, en, en aardrijkskunde. Ja, dat leer je, ja, maar uh, toch is het vervelend, hoor, op school. Nou, dat lijkt me toch wel leuk, hoor, om een beetje te weten. Ah, joh, ik zou liever over de wereld zwerven. Ik weet niks. Ah, toch lijkt die school me wel wat. Ja, niet voor lang, natuurlijk. ik kan je na een week al lezen. Ha, tuurlijk niet. Je moet jaren naar school voor je wat weet. Oh, je, dat is mij te lang. Ik hoef niet naar school. Ik ben altijd vrij. Ja, jij wel. En jij kan rondlopen, zoals je wil, met een scheur in je broek... Ik moet altijd een net schoolpakken aan van Tante Polly. Daar komt je, Tante. Oei, oei, ze mag me niet zien, hoor. Ze denkt dat ik naar school ben. Jos, ze heeft je al gezien. Tom Sawyer, ondeugende jongen, dacht ik het niet. Rondhangen bij de veerboot, aan, In plaats van naar school gaan, hè? Ik zal jou eens een draai om je oren geven. Au, de... au, ik, ik, au, ik, ik ga naar school, en Tante Polly, au. En, en, en nog een andere jezelf. Je, je groet op voor rat. En jij, Huckleberry Finn, jij een landloper, maak dat je wegkomt. Oh, ik, ben, ik ben al weg, Tante Polly. Morgen heb jij geen vrije dag, op Sawyer. Morgen moet je voor straat werken voor me. Alsjeblieft, Tante Polly. Ik, uh, ik, ik wist niet dat het al zo laat was. Wat nee, op. Naar school. Tom Sawyer, die geen moeder meer had, woonde met een halboer en zijn echtje Mary bij Tante Polly in huis. Tante Polly was niet zo kwaad als ze zich bij de boot voordeed. Ze was eigenlijk heel goedhartig. En vergat Tom streken gauw, omdat ze bijna niet boos op hem kon worden. Al nou, liet ze dat niet merken, eigenlijk moest ze stiekem lachen om ze qua jongen oh, oh, oh, oh. Kijk, die Tom nou eens langzaam naar school slenteren. Oh. Hij begrijpt niet dat ik het beste met hem voor heb. Nee, ik, ik, ik, ik moet echt strenger worden. Ja, dat, dat, dat is nodig, anders komt hij in de gevangenis. En morgen moet hij echt werken. Oh, oh. Het zal hem zwaar vallen. Alle andere jongens vrij. Hij niet. Toch moet het. Arme Tom. De volgende morgen begon het stralend weer. Het was zaterdag. Dit zou een dag zijn om vlotje te gaan varen op de Mississippi. Of om te gaan vissen met de jongens. Tom Sawyer, wat kijk je verlangend naar de rivier? Ik wil zo graag vissen, Tante Polly. Jij hebt straf vandaag. Jij moet werken. Het is echt een dag om vrij te zijn. We hadden Robin Hood kunnen spelen in de bossen of zeerovertje op de rivier. Hier is een emmer met wit kalk en een wit kwast. Ga maar eens de schouders. De, de schutting op de tuin witten. Is hard nodig. De hele schutting, tante? Die is zo lang daar ben ik de volgende week nog mee bezig. Dan werk je maar flink door. Dat is goed voor je luie zweet. En netjes werken, hoor. Anders moet je alles overdoen. Wie straf verdiend heeft, moet de straf ook dragen als een man. Vooruit. Gaal, al, Tante. Wat een kleine witkwast en wat een grote schutting. Mopperend ging Tom aan het werk. Hij merkte wel dat het tante Polly ernst was met de straf. Oeh. Ik ben al een half uur bezig. Die witkwast is veel te klein. Kijk eens wat de kleine strepen. Hé, hey, daar gaat Jim, de leger, jongen. Hij gaat water halen bij de pomp. Jim, Jim, laat mij water halen, dan mag jij witten. Oh, hij loopt door, hij komt niet eens naar me toe. Ik moet wat anders verzinnen. Hé, hey, daar komt Ben, Rotjes. Die speelt dat hij sleepboot is. Toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek, die Ben speel je stoomboot. Dat is de scheepsbel. Allens, Anders. Ah, maak je niet zo moe, Ben, Rotjes. Het is veel te warm. Ik maak me helemaal niet moe. Ik ben een sleepboot in het koele water. Ah, Tom Sawyer moet werken op zijn vrije zaterdag. Nee, ik werk hè? Ik speel dat ik een schilder ben. De schutting geeft mij schaduw en ik aaien met mijn kwast. Ai op, ai neer. Gaat mooi, hè? Hé, hey, is dat leuk, witte? Doe niks liever. Ai, joep, ai, joep. Gelukkig werk, joh. Dus is nog eens wat anders dan een tonnozele stoombootje spelen waar je zo warm van wordt. En hey, mag ik ook, stoom? Nee hoor, doe het zelf heel te graag. Je weet niet wat je mist. Hmm, even kijken. Ja, hier nog een streekje. Het Laat mij nou eens een keer, Tom. Nee, dat kan niet, joh. Dat moet je goed doen, zie je. Tante Polly vertrouwt het mij toe. Ze weet dat ik het goed kan en daarom mag ik het doen. Laat mij nou ook eens een keer, joh. Hier, hier, dan krijg jij het klokhuis van mijn appel. Heb ik daar nog aan. En misschien kan je niet eens witten. Je, je krijgt een hele appel. Een hele appel? Ja, zo'n lekkere, joh. Zo'n hele grote. Mm. Het doe nou, joh. Hier. Nou, omdat jij het bent. Vruiten maar. Hier heb je de kwast in de witkalp. Dank je wel, Tom. Tom ging in de schuiven van een boom zitten en keek toe hoe Ben Rogers de schutting witte. Kijk hem zweten. Wat Ben Rogers doet, hoef ik niet te doen. Oh, mooi is hij erin gelopen. Hij doet mijn werk en ik eet zijn appel op. Hé, oh, hey, kijk, daar heb je Bill Busler. Dat dan? Wat doe je? Ik eet een appel. Hé, hey, als dat Benny Rogers niet is. Wie is druk bezig? Hij wit de schutting. Oh, hij krijgt daar een rode kop van. Ja, maar dat is leuk werk, hoor. Hij mocht het doen van me. Oh, maar ik ook een Als je er wat voor over hebt... Ja, ik ben gek. Nou, dan weet je me niet. Dan zeg ik... Hé, Ben, wat moe. Eh. Als, als, als ik mag witte, dan, dan, dan krijg je cent van me. Hm? Cent met een gat erin. Oké, okay, goed dan. In de schuil van zijn struik wuifde Tom zich koer toe... Te terwijl zijn vrienden het werk deden. En er kwamen nog meer jongens. Allemaal wilden ze graag een stukje schutting witte. En allemaal mochten ze dat pas doen... Als ze Tom iets gaven. Hier, Tom, stee met de kwets erin. Laat wel oh. Je krijgt er zo ook een stukje magwitten. wikken. Nou, als ik mij mag doen, Klein, dan doe je rat van me aan het touwtje. Oh, moet ik daar nou mee. Nou, rondzwaaien aan het touwtje. En dan tussen de meisjes heen gooien op het schootlijn. Kan <lacht> <En> je lachen. <lacht> nou, Tom kreeg nog een brillenglas met een barst erin. Een stuk krijt om mee op de muren te schrijven. Een hoestige sleutel. En een stuk oud touw. Hé, hey, hé, hey, zo. Nou, de schutting is klaar, Tom. En de kalk is op. Bedankt voor het werk, jongens. Daar ben ik mooi van afgekomen. En hoezo, wat bedoel je? Nou, jullie hebben me mooi van mijn strafwerk afgeholpen. Oh. Ik ben verder vrij vandaag. Oh, gemeenerlijk. En je hebt mijn appel opgegeten. Hij was lekker. Had je me niet zo stom moeten zijn. Oh. Oh, hey, ik nee, je nee, hey, hey, hey, je rond. Hoi, vertoon nee, Ik Nou, ik heb alles eerlijk verdiend. Jullie hebben het zelf gegeven. Tom Sawyer ging snel naar tante Polly en zijn vrienden bliesden de aftocht. Nee, maar. Jij hebt die schutting keurig gewit, Tom Sawyer. Oh, jij kunt werken als je maar wilt. Oh, oh, oh, oh, wat netjes. heel keurig. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Jij krijgt een lekkere appel van me, die hij je wel verdient. Happend in een sappige, zure appel, zijn broekzakken bolstaan van alle schatten, slenderde Tom naar het dorp. Hij zag hoe bij de dorpspomp zijn vrienden druk bezig waren de gemorste spet en witkalk van hun kleren te wassen. Oei, ik kom maar niet te dicht in hun buurt. Dan gaan ze me alles weer afpakken. Weet je wat? Ik ga naar de rivier. Misschien zie ik Huck daar wel. Tom slenterde langs de oever van de rivier. Hij keek naar het voortstromende water. Hij kneep zijn ogen dicht en tuurde door zijn oogharen naar de zon. Ontelbare regenbogen spatten op tussen zijn oogharen. Ik heb er niet eens een glas voor nodig om de regenboog te zien. Ha, daar is de ton waar Huck altijd in slaapt. Eens kijken of hij thuis is. Hé hey, Huck, ben je daar? Laat me met rust, joh. ik slaap. Ik ben het, Tom. Kom tevoorschijn, joh. Het is veel te mooi weer om binnen te zitten. Hé hey, Huck, kom nou, joh. Dan zal ik je ze wat laten zien. Ah, het is toch veel te warm om te spelen? Dat wil je nou eigenlijk. Moet je zien wat ik heb? Een stuk krijt. Daar krijg jij ook de helft van. Oh, dat is mooi zeg. En een brillenglas met een bas erin. En een schelp waar je de zee in kan horen. En een sleutel van een schatkist. Oh, mooi allemaal. Ja, maar wat heb je er eigenlijk al? Je kunt er niks verkopen. Nee, dat is waar. We zouden een echte schat moeten vinden. Een kist met goudstukken. Ja, ja, ja, die staat op ons te wachten. Geloof dat maar niet. Nou, rovers verstoppen hun gestolen goud altijd. Soms worden ze gevangen genomen en dan verraden ze niet waar ze de schat hebben verstopt. En dan is de schat weg? Ja, maar ze wachten tot ze vrij zijn. Als ze uit de gevangenis komen, zoeken ze de schat op... en dan zijn ze meestal weer de plek vergeten waar de schat verstopt is. En dan moeten ze weer opnieuw gaan stelen. En waar begraven ze hun schatten dan? Nou, ik, ik ben er nog nooit in tegengekomen. Dat doen ze op plekken waar andere mensen niet durven komen. Bij spookhuizen bijvoorbeeld, of onder een boom met veel door je takken. Zoek onder de boom bij de schaduw die naar links valt als de maan op zijn hoog staat. Dat heb ik wel eens in een boek gelezen. Nou, ik lees toch nooit boeken? Nou, het hoeft ook niet precies te zijn zoals het in een boek staat. Nee, allicht, nee, dan zou iedereen die kan lezen gemakkelijke schat vinden. Hé, hey, hé hey Tom, wat denk je? Zou Rovers zijn schat ook wel eens op een kerkhoofd begraven? Wie weet, zullen we er eens gaan zoeken? Nou, ik durf best. Hé, hey, vannacht? Nee, morgen moet ik naar de zondagschool. Laten we maandagnacht maar gaan. Ja, goed dan. Nou, ik kom en ik jou drie keer onder je raam. Hé, hey, maar je laat me niet zo lang jou als de vorige keer, hoor. Want toen krijg ik van de buren een emmer water over me heen. <totstuk> heb ik niks van gemerkt? Nee, ligt jij lag in je lekkere warme bed, hè? Nou, tot maandagnacht. Ja, tot maandag. Ik zal een schop hou de houweel klaarzetten. Tom kon de zondag bijna niet doorkomen. Toen de zondagschoolmeester en hem vroeg wie de twaalf apostelen waren, mompelde hij iets over David en Goliath. En ook de maandag kroop Draag voorbij. Met het invallen van de duisternis ging Tom naar bed. En daar lag hij te woelen. Als Huck nou maar komt, de maan staat al aardig hoog. Miauw, miauw. Ben oh, oh, oh, oh, oh. er gaat dat pakketje weg, hier, dan hebben we water over je. Oei, oei, oei. Huck krijgt weer de volle laag. Ik moet opschieten. Mijn broek, waar is mijn broek? En mijn hemd. Zo, en mijn vest. Hé, nu traan uit. En naar beneden. Zie zo, ik ben al op de grond. Nu over de schutting. Miauw, miauw. Hé, hey, ben jij het, Tom? Ja, ik ben het. Zeg, kon je hier wat vlugger opschieten? Ik ben schor van het mouwen. Ben je nat, Huck? Gooi die iemand water over je heen? Nee hoor, nee. Ik stond onder een afdakje. Hé, hey, kom mee. We hebben heel wat te doen. De jongens liepen door het dak waar iedereen sliep. Voorbij de laatste huizen beklommen ze een kleine heuvel. En daar was het oude verwaarloosde kerkhofje van de plaats waar ze woonden. Niemand kwam er ooit, behalve wanneer er iemand was begraven. Zeg, Huck. Ja. Zijdig is de oude Horst Williams hier begraven. Waarom zeg je dat? Nou, zou zijn geest hier niet rondspoken? Ja, ben je bang? Bang voor spoken? Ik, ik weet niet. Ik, ik heb er nog nooit een gezien. Ik ga niet op het kerkhof, hoor. Nou, joh, dan gaven we hier. Je weet toch nooit hoe je op een schat kunt stuiten? Stel eens. Ik dacht dat ik wat hoorde. Ja? Oh, er komen mannen aan. Zouden het spoken kunnen zijn? Schij uit, joh. Je maakt me bang. Het kunnen toch geen spoken zijn? Spoken kunnen niet praten. St, maar, niemand mag merken dat we hier zijn. Wie zou dan het kunnen zijn? Oh, ze hebben een schop bij zich. Oh, misschien gaan ze ook graven naar huis schap. Stil, nou eens. Stil, eens. Ik geloof dat ik kan zien wie het zijn. Geen spoken dus? Nee joh, natuurlijk niet. Nee. Hey, mijn ogen zijn scherp. Ik kijk vaak s'nachts buiten mijn tong. Wie zijn het? Niet zo hard praten. Hé, hey, die zien niks uit. Het zijn eh... Uh, ja, dat is dokter Robinson en nog twee mannen. Oh, ja die ene, dat is de oude Potter. De Potter. En de andere... Oh, nou zie ik het. Dat is Indian we... Joe. Indian Joe. Ja, ja, ja. Dat is een boef. Een echte schurk. Kom op, Robinson. Kom op met de centen vooruit. Schuit, schurk. Geld afpersen, hè? Wou oh, jij niet meer afschuiven? Even hier als altijd. Ik herinner me nog de dag dat je me bij de keukendeur wegstuurde als een schurftige hond. Mij, Indian Joe, geen hapbrood me. Ik zal je leren, boefje met... je ja, bent. Afpersen, Maar Maak hier. Pak op. Ja. Oh, oh dat, dat gaat niet ja. goed, Huck. Kijk eens. Ze vechten. We kunnen niet weg. Oké oh, nou eens. Indian Joe heeft een mes in zijn hand. Hij steekt. Ah. Hij steekt, Dr. Robinson. Oh. Hij vermoordt hem. Stil, joh. Stil, stil. Indian Joe mag ons niet horen. Hij is dood. Dr. Robinson is dood, hè? Indian Joe heeft hem vermoord. Dat ziet er niet best uit. En Muff Potter? Die, die, die oude Muff Potter is zo dronk als een kanon. Die kan haast niet op zijn benen staan. Oh, kijk eens. Nou valt hij neer naast Dr. Robinson. Kijk. Indian Joe legt het mes in de hand van Muff Potter. Het mes waar hij mee gestoken heeft. Wat gemeen, hè? Ja, en, en als ze morgen de dokter vinden, dan krijgen Muff Potter de schuld. We moeten het tegen de sheriff zeggen. Ijo, ben je gek? Dan neemt Indian Joe wraak op ons. Ejo, mondje dicht. Kijk, Indian Joe gaat weg. Laten we ook maar gauw gaan, nee, Even hoor. wachten, even wachten. Hij mag nooit te weten komen dat wij hier waren. Nee, nou... Ik wou dat ik in mijn warme bed was gebleven. En ik in mijn veilige tong. De twee jongens hielden zich muisstil. Pas toen de voetstappen van Indy en Joe... lang in de vechten waren verklonken... durfden ze naar de struiken tevoorschijn te komen. Toen holden ze terug naar het dorp. Ze holden zonder stil te staan. Ze holden tot ze de eerste huizen hadden bereikt. Oh, ik, ik kan niet meer, Huck. Ik heb steken in mijn zij. O, Tom... Wat erg, hè? Wat, wat vreselijk erg. Ik, ik weet niet wat we moeten doen, hoor. Nergens over praten, zei je zelf. Ja, ja, dat is het beste. Weet je wat? Laten we zweren. Zweren dat we nooit iets zullen zeggen. Ja, ja laten we de eet afleggen. Een eet geschreven in bloed. Nou, ik heb anders al bloed genoeg gezien. Ja, maar het eten is pas echt als je je naam in bloed schrijft. Oh, daar ligt een plankje. Ik heb een spijker in mijn zak, wacht. Daar kunnen we de letters mee krassen op het plankje. Nou, oh, zie je wel. Dat is toch wel een gemakkelijk huisje wat op school heb geleerd. Ik kan niet schrijven. ook ah, let's niet. Ik kras hier met de spijker. Uh, wij zweren niet te zullen praten over wat we zagen. Zo, dat staat erop. Ja, zo. Nou, en nou onze namen nog. Uh, doe dat ook maar met de spijker. Nee, hey, de namen moeten met bloed. Ik prik in mijn vinger. Wacht, auw. Haal je een druppel bloed? Ja, daar schrijf ik mijn naam mee, hè. T-O-M, Tom. Ja, alleen de voornaam, want uh, de druppel is op. Oh joh, dan neem je toch een nieuwe druppel? Zonder van bloed, joh. Nou jij. Au! Eén druppel bloed op je vinger. Ja, ik, ik, ik kan mijn naam niet eens schrijven. Nou, ik schrijf wel voor je met jouw bloed. H-U-C. Hé, hey, de druppel is op. Jij hebt de letter meer in je naam. Ja, zie jij, ik ben altijd een gebeten hond. Dan moet ik zeker nog een prik. Wacht, nee. Wacht, er zit nog een beetje bloed aan de spijker. Ja, gaat net, joh. Dat is de K. Getekend. Huk. Nou gaan we het plankje begraven. Ja, zijn is een bloedige eet. Waar graven we een gat? Eh, uh, onder de willig? Ja, daar. Die hoge willig. Gelukkig dat we een hebben. De jongens groeven een diep gat en verborgen daarin het plankje met de eet. Toen gingen ze snel naar huis. Tom naar zijn bed. Huk naar zijn top. Het werd al een beetje licht en Tom lag net op tijd erin voor zijn huisgenoten wakker werden. De volgende ochtend werd de moer tot Dr. Robinson ontdekt. Het hele dorp was in rap en roer. De sheriff riep enkele mannen bij elkaar die met hem een onderzoek in gingen stellen. Na een paar uur kwamen ze terug. Ze hadden een meufpadder bij zich, gevangen genomen. Bij het café van Jones bleven ze staan. Mensen, dit is de dader. Map Potter heeft de moord op Dr. Robinson gepleegd. Nee, nee, dat is niet waar, dat is niet waar, ik heb het niet gedaan. En een paar boeren hebben gezien dat hij zich waste in de beek. Ah, was je god, er is jouw. Dat is vandaag. De moord werd ja. gepleegd met het mes van Map Potter. Moordenaar, Kleppert, sleipmoordenaar. Oh, je ja, het, hangen. Maar Maar ik heb het niet gedaan. Hey, ik sliep. Toen, toen ik wakker werd, lag dokter is een dood naast. Dus ik weet je, ze zijn me niet waar. Ah, Hij sliep. Hij weet voor niks. Hang hem op. Nee. Haar, heb hem. Rustig, heb het? Maar. Rustig, ah. het recht moet ze op hebben. Maar Potter krijgt een eerlijk proces. Zit erop! op. Hou hem bij de op. Achteruit, Eerst moet de rechter een volle spreken. Ik rechter mag niet worden opgehangen. Nee, dat zou oneerlijk zijn. Ja, maar hij heeft het niet gedaan. Wat kunnen we doen, Huck? Niks. Joh, niks kunnen we doen. Kijk. Daar achter de sheriff, daar staat Indian Joe. Hij loert naar ons. Maar nee, onzin. Hij kon toch niet weten wat wij hebben gezien? Indian Joe is een duivelhak, dat zegt tante Polly zelf. Kom mee, kom mee, we gaan weg. Joe heeft het boze oog. Eerst horen wat hij zegt. Stil. Sst, sst, sst. Luister, Indian Joe. Ik heb wat te zeggen. Vannacht was ik ook op het kerkhof. Ah, oké. Eh, ik zwierf. Niets in me zei dat ik naar het kerkhof moest. Ik zag... Ik zag Muff Potter en Dr. Robinson. Ga door, Joe. Muff Potter stak de dokter dood. Oh, hij zag het. En Indien, en. Joe, zag het gebeuren. Oh, aan de gauw met Muff Potter. Terug, ik terug. terug. wat gemeen. Hij heeft het zelf gedaan. Kom mee, Tom. We gaan hier weg. Holle, We gaan naar de boom met het plankje. Ja, het plankje met onze eet. Kijk of het er nog ligt. Hmm. Er nog, ik voel het. Oh, dan nou ben ik weer een beetje geruster. Maar eigenlijk zouden we Muff Potter moeten helpen. We zullen hem een beetje tabak en een tijd brengen in de gevangenis. Ah, oh, daar zal hij niet veel aan hebben. Kunnen we dan doen? Ja, we kunnen niet doen. We kunnen alleen maar Muff Potter troosten met een beetje tabak. Ik vind het wel erg als Indian Joe niet zo gemeen, hè? zo afschuwelijk gemeen. Tom en Huik gingen ieder hun eigen weg en zagen elkaar een dagen niet. Tom kon 's haast niet meer slapen. Vaak werd hij schreeuwend wakker. Jij ziet er slecht uit de laatste dagen, Tom Sawyer. Ben jij ziek? Wel nee, Tante Polly. Mm, je bent vast ziek. Wacht, jij krijgt een versterkend drankje. Een staaldrankje. En waar, daar word ik nog ziek nee, van. Onzin. Jij bent bleek. Er moet dat kleur op je wangen komen. Daar is een staaldrank goed voor. Ja, maar uw drankjes smaken zo vies. Bitter in de mond. maakt het hart gezond. Vooruit, mond open. Nee, nee, nee, oh, ik wil niet ja, hoor. Ja, zo. Ba. Zo, dat ha, zal je goed doen. Vies. Ja, Morgen krijg je weer een lepel. Maar Tom knapte helemaal niet op. Hij wist dat er aan zijn onrust niets te doen was. Om zijn geweten te sussen ging hij elke dag naar het gebouwtje waar mijn Potter opgesloten zat. En als niemand keek, reikte hij door de tralies de oude man allerlei dingen aan. Een pijp, een zakje tabak, wat fruit, dat hij bij de goede tante Polly uit de kast kaapte. En een stukje chocola, dat hij uit zijn mond spaarde. Zeg Huck, wat duurt het lang voordat Muff Potter voor de rechter komt? Ja, hij wacht nog steeds op zijn proces. Als hij maar niet opgehangen wordt, hè? Nou ja, in de gevangenis heeft hij het best. Ja, hij is een oude zwerver zonder huis. Nou heeft hij tenminste een dak boven zijn hoofd. Ik ben ook een zwerver, maar ik ben liever vrij. Jij hebt je ton en je hoeft niet naar school. Nee, Muff Potter ook niet. Ja, maar jij bent jong. Muff Potter is een oude man. Het duurde erg lang voordat het proces tegen Muff Potter begon. De angst voor Indian Joe begon een beetje te slijten bij Tom en Huck. En op een goede dag besloten ze hun oude plan maar weer eens op te vatten. Hé hey Tom, zullen we weer eens gaan graven? Schatgraven? Schatgraven? Oh ja, dat waren we van plan, hè. Maar waar? Hé, hey, wat denk je ervan om het eens bij het oude spookhuis te proberen? Klinkt griezelig. Bedoel je, het huis waar de, de oude Roger heeft gewoond? Ja, daar is dus een vrouw vermoord, zeggen ze. En die spookt er nog steeds rond, zeggen ze. Ben jij nou niet bang voor spooken, Huck? Nou, ja, overdag niet. Maar overdag, er zijn er geen spooken. Die komen pas als de klok twaalf slaat. Laten we morgen gaan. Ik neem wel een schop mee. De volgende dag gingen de jongens aan de gang. Oeh, Tom? Oh, we gaan van al een paar uren. We hebben nog niks gevonden. En het is zo warm. Ik heb dorst. In het huis is een pomp. Zou die op werken? Maar nou, we kunnen in elk geval eens gaan kijken. Hé, hey, kijk eens. Het raam is kapot. We klimmen gewoon door dat raam. Ja, naar binnen in het spookhuis. Je, ben je bang? Oh, je bent de lafaard. Oh, ik durf best hoor. Je zei zelf dat er overdag geen spoken zijn. Nou, vooruit. Kom op dan. Doe het raam. Toch waren ze een beetje angstig. Maar ze wilden hun angst niet bekennen. En dus het Tom en Huck door het raam. Oh, wat een rommel hier, zeg. Alles zit vol spinnenwebben. Ja, daar, daar is een oude deur. Ik doe hem open. Juist de pomp. Even zwengelen, hè? Er komt water uit, we kunnen drinken. Mm, lekker zeg als je durst hebt. Nou, mm, dat is lekker goed fris water, hè. En dat smaakt. Ik vind het hier ook niet zo griezelig meer. Weet je wat, laten we dan hier even uitrusten. Het is hier in ieder geval koeler dan buiten. Tom en Huck fantaseerden verder over de schatten die ze hier zouden willen vinden. Maar plotseling schrokken ze op. Tom, omgaat. Hé, hey, hoor jij niet, ik hoor stemmen. Kijk, jij eens voorzichtig door het raam. Er komen twee mannen aan. Oh, wat moeten we naartoe? Ja, ze komen recht op het huis af. We kunnen er niet meer uit. Dan zien ze ons. Weet je wat? We gaan naar boven. Naar die zolder daar. daar, daar, daar verstoppen we ons? Vooruit vlucht. Er is weinig tijd meer over. Ja, ik hoop maar dat ze ons niet zullen horen. Tom en Huck waren nog maar nauwelijks boven als de twee mannen kwamen het huis in. Het leek wel alsof ze hier vaker kwamen. Want ze begonnen te rammelen met oude pannen die ze in de kasten vonden. Het begon erop te lijken dat ze niet van plan waren om gauw weg te gaan. Wie zou dat zijn? Die ene stem, die komt me zo bekend voor. Nee, ook Het zijn zwervers die onderdak zoeken natuurlijk. Maar wie? Ik heb een angstig gevoel. Ik hoop die ene stem bevalt me niet. Laten we eens goed luisteren. Weet, weet jij wie het is? Ik geloof. Het. Ja, precies. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja, we moeten hier weg. Ik ben bang, die ene man is Indian Joe. En jongen, het is Indian Joe. We hebben vast een schuilhol ontdekt. Ja, en als hij ons vindt, dan slaat hij ons dood. Verscholen op de zolder van een oud spookhuis wachten Tom Sawyer en Huckleberry Finn ademloos af wat hun vijand Indian Joe zou doen. Ze hoorden hem praten met een onbekende man. Het leek er niet op dat ze twee mannen gauw zouden vertrekken. Ze gingen eten maken. Ik heb trekken gebakken spek. Ik zei het spek wel in de panne? Kun jij in tussen koffie zitten, hoor. ouwe. Ja, praten over eten. We moeten maken dat we wegkomen. Weg uit dit dorp. Nog één keer wil ik mijn slag slaan. Mm. In het huis op de heuvel. Er zit nog een schep geld dat wil ik hebben. Uit de grond wordt hier te heet onder mijn voeten. Ik geef je geen ongelijk. Maar ik wil nog één keer toeslaan. Ja, en dat geld dat we hier hebben verborgen. Wat we om de haardsteen hebben begraven? Ja. Wat gaan we direct op? We nemen het mee en verstoppen het op een plek waar we langskomen. Je, je bedoelt uh, dat je het zo lang wil verstoppen in de oude bergplaats. Precies. Later kunnen we het dan ophalen. In de oude bergplaats, ja, onder het kruis. De geur van verse koffie verspreidde zich door het huis. De twee mannen begonnen te eten. Het gebakken spek ook heerlijk. En de twee jongens op zolder liep het water uit de mond. Hmm, ik, ik rammel van de honger. Oh, anders zie ik wel. Straks horen ze mijn maag nog rammelen. Ik kan ze net zien, Huck. Ze zijn klaar met eten, geloof ik. Ja. ja. Hé, hey, kijk eens. Ze lopen naar de haard. Injun Joe tilt een van die haardstenen op. Hij graaft wat zand weg. En nou haalt hij iets tevoorschijn. Hé, hey, dat is een zak. Ja, ja, ja, een zak met geld. Allemaal dollars. Vast en zeker gestolen. Sst, sst, stil, jongen. 600 dollar. 300 een man. Zo veel is dat niet. Oh, voor mij is het genoeg. Voorlopig, tenminste. Voor mij niet. wacht hey, eens even. Hm? Ik voel me meer onder de Wat? Huh? Half wat te blank. Wat zou dat zijn? Ja, zo te zien is het een kist. Er zitten ijzeren banden om. Help we zeggen. Nou. De, de, de, de, de kist is in elk geval stevig geweest. Trekken! Nou, nou eens even de kist eruit trekken. Ja, ik doe het anders. Ja! niet mee, Nog eens een keer. Ja! wat een kist. Dat is een kist, ja. Met een deksel. Een deksel is om op te lichten. Nee, dat doe ik dan. Wat? Alle, alle mensen, goud! De kist zit vol goud voor duizenden dollars. Als ze geluk hebben, het is. Het is vast de buit van de bende van Murrell. Die, die bende zat vroeger hier in de buurt. Ja, Murrell is dood. Ik, ik denk dat hij alleen wist waar de buit lag begraven. Zo wist hij wel. Hij vertrouwde niemand. Nee, zo ken ik er nog geen. En nou is het voor ons. Ja, niet anders. Nou, nou denk je zeker niet meer aan die laatste slag hè, die je hier wou slaan. In het huis op de heuvel? Hm? Ja, daar wil ik toch naartoe. Gaat me eigenlijk niet om de centen. ...meer een kwestie van wraakneming. Huh? Wraak, ja. Ik wil me wreken. En jij moet me helpen. Ach, vergeet liever je wraakgevoel. Nee, in den Joe laat niets ongestraft. Laten we in elk geval opbreken. We, we moeten hier weg. We willen nog even rondkijken. Denk, denk je soms nog een schat te vinden? Ik heb het gevoel dat we niet alleen zijn. Ach man, je ziet spoken. Nou ja, het is hier ook een spookhuis. Ik zie geen spoken. Maar toen we hier kwamen... ...leek het wel of er buiten verse ader lag... Net alsof er was gegraven. Ach, onzin, man. Het, is, het zal een beest geweest zijn. Ik kijk hier rond. Wil je maar even op zolder kijken. Huh? Dan moet ik die ladder op. Nou, uit, dan. En pas op, hè. Het is een oude ladder. Ja. De... <lacht> uh, nou, had dat eerder gezegd. Ik, ik brak bijna mijn benen. Nou, maar ik krijg die zolder niet op. Laten we eens hemelsnaam toch weggaan. Goed dan. Helm met de poed dragen. Wat een geluk hebben we gehad, Joe. Joe, we hebben nog nooit zoveel geld en goud gehad. Tarsend met een zware last verdwenen Indian Joe en zijn maat tussen de bomen van het bos. Hun stemmen werden zachter en zachter. Pas toen ze helemaal niet meer te horen waren, durfden Tom en Huck zich weer te verroeren. Oei, oei, oei, oei, dat was op het kantje, Huck. Als hij ons ontdekt had, waren we er geweest. Ja, en, en, en hij had het over wraak nemen. Hey, wat denk je, zou die weten dat we hem hebben gezien? Vast niet, maar de schat zijn we kwijt, zeg. Ja, ja, Indian Joe heeft de schat gevonden. Wow. Waarom kik je niet meteen onder die stenen van die aard? Nou zeg, dat had jij toch ook kunnen doen? Ja, nou, maar jij had het toch over het schat graven? Jij had moeten weten waar je moet zoeken naar een schat. Ha, Jokrets, niet, we zijn de schat toch kwijt. Tom en Huck gingen regelrecht terug naar het dorp. Van schatgraven hadden ze voorlopig genoeg nu een werkelijke schat hun neus voorbij was gegaan. Een paar weken later werd Muff Potter berecht. Het proces vond plaats in een oude school, want het dorp had geen speciaal gerechtsgebouw. Iedereen was gekomen om te horen hoe Muff Potter tot de galg zou worden veroordeeld. Ook Indian Joe zat in de rechtszaal. En met gemene blikken keek hij rond. ...niemand durfde in zijn buurt te komen, want iedereen was bang voor Indian Joe. Zeg, ik, zou ze Muff Potter echt ophangen? Ja, jongens, ze kunnen toch niet anders? Alle bewijzen zijn tegen hem. Maar dat kunnen we niet toelaten. Wij weten wie het gedaan heeft. Ja, als jij je mond behoudt, hè? Denk aan de eet! Ik ben doodbang voor Indian Joe. Ja, maar dan moet een onschuldige hangen, alleen omdat wij zo bang zijn. Sst, stil nou. De rechter gaat beginnen. Niemand heeft medelijden met Muff Potter. Niemand helpt hem, zelfs zijn advocaat niet. Nee, hij staat helemaal alleen. Tom kon het niet meer aanzien. Zonder dat Buck het merkte, liep hij de oude school uit die als rechtszaal diende. Hij moest nadenken. Probeer of hij iets kon doen voor Muff Potter. Intussen duurde de rechtszaak uren en uren. Want rechter Thatcher nam een ruim de tijd voor hem alle getuigen hun verhaal te laten vertellen. Verhalen over de gedragingen van Muff Potter gedurende de dagen voor en na de moord. En het laatst was Indian Joe aan de beurt. Indian Joe wordt opgeroepen om een verklaring af te leggen. Maar al te graag, heetelagwaren, een gemene moord moet worden. Geslapt. Ja, ja, ja, ja, oordelen zal ik wel doen. Nou, vertel op, wat heb je gezien? Indian Joe vertelde opnieuw de leugens die hij de sheriff al eerder had opgetist. Maar Potter leek kleiner en kleiner te worden. Het was alsof hij begreep dat hij onschuldig zou moeten hangen... Ik zal nu mijn vonnis uitspreken. Wacht! Hé, hey, Tom, sorry hè. Waar kom jij vandaan? En waarom stoer je ons? Ik ik wil wat zeggen. Wat zeggen? Een jongen die een rechtszaak verstoort? Je maakt toch geen grapjes over, hè? Nee, meneer de rechter. Hm, je ziet doodbleek. Je trilt op je benen, jongen. Zeg op. Wat heb je op je hart? Nou, ik, ik wil getuigen. Huck en ik waren die nacht van de moord op het kerkhof. Hm, dat is een belangrijke verklaring. En waarom was je daar? We wilden graven naar nou, een schat. Een hm, spel dus... Wat heb je gezien? Alles. We hebben alles gezien. En wat heb je dan gezien, Tom Sawyer? Mijn vader heeft het niet gedaan, maar Indian Joe. Hij heeft Dr. Robinson vermoord. Dan met je, Joe. Hij gaat op maar de door. Pas maar op, Tom Sawyer. Jou zal het dat krijgen. En Indian Joe, spreek over de banken. Al hem tegen. Hij, hij, hij vruipt zich omheen. Hij heeft niemand geraakt. Maar nu is hij verdwenen. Sheriff, verzamel je mannen. Ga achter Indian Joe aan. Maar een groot aantal mannen uit het dorp zag de sheriff dagenlang naar Indian Joe... Maar die was spoorloos verdwenen. Hij was onvindbaar. Muf Potter werd vrijgelaten en Tom Sawyer was de held van het dorp. Maar hij genoot er niet van. en Joe had gezegd, jou zal ik wel krijgen. En Tom was doodsbang voor deze gevaarlijke kerel. Pas na weken begon de angst van Tom een beetje te slijten. Hij was blij dat hij werd uitgenodigd voor een picnic... die Becky, de dochter van rechter Thatcher wilde geven. Dat betekende een beetje afleiding voor Tom. Tom, sta stil. Je moet er netjes uitzien. Jij komt in damesgezelschap. Je haar moet een scheiding hebben. Oh, oh. Oh, nou, nou, nou, dat heb je ervan als je haar nooit kan. En als het dan een keer moet gebeuren, dan, dan doet het pijn. Oh, oh. Je oren. Zijn je oren schoon? Hm. En je nek, nou, daar gaat dat. Zo, je das het ook recht. En gedraag je nou eens één keer als een nette jongeman, hm? En haal geen streken uit. Nee, tante Polly. Met de veerboot trokken de jongens en meisjes de rivier op. Bij de steiger in de buurt van de godden van McDougal gingen ze weer van boord. De mannen met eten en drinken gingen mee. Eerst deden ze spelletjes, verstoppertje, boopje verwisselen, tikkertje en blindeman. En toen ze doodmoe waren van het hollen en rennen, gingen ze op het gras onder de bomen zitten. En nou zou ik best eens wat te eten willen hebben. En ja, nou, je fatsoen hem, zei je. Wacht tot je wat krijgt, hè. Je bent een gast bij Becky. Nou, Tom, ik, ik heb ook wel trek. Zie je wel, Becky heeft ook trek. Laten we maar gauw beginnen. Wat heb je allemaal meegekregen, Becky? <lacht> Jij bent ook niet nieuwsgierig, Tom. Hmm. Nou, eens even kijken. Eh, uh, nou, wat denken jullie van gebraden kip? Oh, nee. Mm -hmm. oh, ja, wat fijn En vleespasteien, oh, En appeltaartjes oh, en, en, oh, oh, en pruimengelei oh, oh, gemaakt. Pruimengelei. Oh, oh, ja, en om te drinken is er eigen gemaakte aardbeienlimonade. Oh, durst! nee, We versmachten van dorst. De kinderen aten en dronken tot ze er genoeg van hadden. De zon stond hoog aan de hemel en ze waren allemaal loom van de warmte. Zeg. Zullen we een verstoppertje gaan spelen in de grotten? Oh ja. ja! Dat is, ja, je bent is toe, ja. Goed. Ah, De grotten vind ik Vind je dat niet gevaarlijk, Tom? Wel oh, nee, nee, nee. Joh, we blijven in de gangen die we kennen, doen we zo vaak. <laughs> nou, wie heeft er zin in? Ja, ja, ja, ja ikke. Ikke. ik! Spelen in de grotten, ja! De grotten van McDougall waren groot, eindeloos groot. Oh, je kon op dagen en dwalen. Je moest er het licht van kaarsen of vakkels hebben om wat te zien, want het zonlicht brong er niet door. Bij de ingang van de grot lagen er ook altijd stukken kaars en fakkels, want die gebruikten de kinderen bij hun spel. Pas op, Tom, dat we niet verdwalen. We zullen ons goed verstoppen, Becky. Hier, in deze zijgang. Ik zorg ervoor dat je niet verdwaalt. Hé, hey, wat, wat is het donker, hè? Geef niet, we hebben toch kaarsen. Vind, vind jij het niet eng, Tom? Wel, nee, de anderen zijn toch in de buurt. Kijk, een hol in de wand. Daar gaan we in. Dat is ook een zijgang. Misschien snijden we wel een stuk af. Niet voorzichtig, maar mijn nieuwe jurk. Ik heb hem vandaag voor het eerst al. Kom, ik geef je een hand. Vol zelfvertrouwen liep Tom de gang van de grot. Hij ging naar links en hij ging naar rechts. De stemmen van de anderen klonken dan weer dichtbij en dan weer veraf. Maar het leek wel of hij de anderen niet kon vinden. Ja, hij, hij werd er een beetje zenuwachtig van. Uh, uh, uh, Becky, laten we eens even stilstaan. Ik, uh, ik, ik moet luisteren op de andere ogen. Weet je dan niet meer waar je bent? Pst, pst, laat me luisteren. Nou, zeg het maar eerlijker, Tom. We zijn verdwaald. Niet huilen nou, Becky. We blijven gewoon hier. En als de anderen merken dat we niet meer bij ze zijn, dan gaan ze ons wel zoeken. Het was me al te waar. Tom en Becky waren verdwaald in een grot. Een donkere grot vol gangen. Waar je kaarsen nodig hebt. Om ook maar iets te kunnen zien. En toen de vriendjes merkten dat er Tom en Becky zoek waren, gingen ze naar het dorp om hulp te halen. Rechter Thatcher, de sheriff en alle mannen uit het dorp die konden worden gemist, drongen de grot binnen. Ze hadden lange touwen meegenomen. Ze bonden dat touw aan een uitsteeksel vast en rolden het dan af als ze een onbekende gang ingingen. Langs het touw konden ze dan altijd de weg terugvinden. Kijk, hier, in deze gang zijn ze geweest. Nou, licht eens even bij met die fakkel. Ja. Ze hebben hun namen met kaaswet op de wand geschreven. Om ons te waarschuwen, Becky en Tom. En hier, hier een stompje kaas. En een uitgebrande fakkel. Ja, jammer genoeg zijn ze niet hier gebleven. Tom! Becky! Tom! Waar zijn jullie? Geen, Geen antwoord. Tom en Becky waren steeds dieper de grot ingedwaald. Ik heb zo'n honger, Tom. Ik, ik kan haast niet meer. Zullen we even rusten? Hier, ik heb nog een stuk brood in mijn broekzak. Eet maar op. Oh, dankjewel, Tom. En, en ik had niet eens trek een appeltijd toen we piknikten. Laten we maar gaan slapen, hè? Ik blaas de kaars uit. Ja, ja, doe dat maar. Als we slapen, geeft het niet meer dat het donker is. Uit. Oh, Tom, als er de kaars op is, dan hebben we ook geen licht meer. We komen er nooit meer uit. Stil nou, oh, Becky. <tie> huil nou maar niet. We, we vinden huis wel een uitgang. Ik weet het zeker. Ik ben toch bij je? Tom, Tom. Ben je ook bij mij als ik dood ga? Je gaat niet dood. Praat daar toch niet over. Ik heb zo dorst, Tom. En ik heb het koud en ik ben moe. En ik ben zo moe. Zo ontzettend moe Tom, Tom, hou mijn hand vast hè, Als ik slaap En ik ben zo bang dat ik je kwijt zal raken Ik zal water voor je gaan zoeken Nee, nee, blijf bij me hoor, Tom en ik wil niet alleen blijven Als je water gaat zoeken, dan ga ik met je mee Struikelend liepen Tom en Becky door de donkere gangen Alle plaatsen leken op elkaar Roepen deden ze niet meer Ze waren hun stem kwijt Ze konden alleen nog maar fluisteren Sta stil, Becky Ik hoor wat het lijkt wel of ik water te stromen. Dat kan toch niet, Tom. We zitten misschien wel kilometers onder de grond. Toch hoor ik wat. Luister dan. He? Ja, ja ik, ik geloof dat je gelijk hebt. Maar ik, ik kan haast niet meer lopen. Nou, dan ga ik alleen verder. Hè? Wacht, ik heb hier een vliegentouw in mijn zak. Hier, hou jij het ene eind vast, dan rol ik de klos af. Hè? Op die manier vind ik altijd de weg naar je terug. Ja. Zul je voorzichtig zijn? Ja, nou, ik heb mijn lesje gehad. Tom nam het laatste stompje kaars mee op zijn ontdekkingstocht. Het leek wel of de vochtige lucht in de grot frisser werd. Ik hoor toch duidelijk water? Daar, die gang moet ik in. Dan hoor ik het weer. Ja, ja, het is water. Oh, een beek in de grot. Gauw Becky halen. Becky, Becky, ik heb water gevonden. Ik kom naar je toe. Voorzichtig leidde Tom de doodvermoeide Becky naar het water. Proef eens, Becky. Fries water, hier, in mijn hand. Oh, John, John. Ik kan het haast niet geloven. Mm. Oh, wat smaakt dat heerlijk. Zoiets lekkers heb ik, heb ik nog nooit geproefd. Nee, hè? Weet ja, nou nu we water hebben, kunnen we het nog lang uithouden. Ja, ja, misschien worden we nog wel gered. Ja, vast wel, weet je. Water moet ergens vandaan komen. Het moet op een of andere plaats de grot binnenkomen. Ja. Dus uh, als we die plaats vinden, zijn we gered. Ja, ja, en misschien zie ik dan wel mijn vader en mijn moeder terug. Ja, vast zeker. Ik, ik ga de uitgang zoeken. Ja, maar Tom, Tom, ik, ik wil niet alleen blijven. Huh? Suffie, je houdt toch het vliegertouw vast? Je kunt me nooit kwijtraken als ik het vliegertouw afrol. Wees nou maar flink, Becky, tot straks. Ja. Ja, tot straks. Tom, de, hem, wees voorzichtig. Tom klom over rotsblokken. Hij kroop in nauwe spleten. En hij gleed langs steile hellingen. Maar hij vond geen uitweg. Ah, waar ben ik begonnen? Tom moest natuurlijk weer wat anders doen dan de anderen. Als Becky doodgaat is het mijn schuld. Wacht, dan hoor ik wat. Het lijkt wel of er steentjes neervallen langs de rotswand. Hey, ik zie ook een lichtje in de verte. Maar het is geen licht van buiten. Het is een kaarslichtje. Iemand die ons zoekt, zal ik roepen. Oh, het lichtje komt naderbij. Ik zie een hand met een kaars. Nu zie ik zijn gezicht. Ha! Vreselijk, het is Indien Joe. Tom bleek een ogenblik verstijfd van schrik. Toen rende hij langs het vlieggetouw weg. Terug naar Becky. Hé, hey, is er iemand? Wat me zeker van verbeeld. Vast een stukje rots dat losraakt. kwam Tom terug bij Becky. B Becky, Becky, we moeten weg. Wat is er, Tom? Heb, heb je de uitgang gevonden? Nee, nee, nee, maar toch moeten we weg, hoor. En in in Josie in de grot. Als hij ons vindt, vermoordt hij ons. Kom mee. Nee, laat mij maar hier, Tom. Ik... Ik kan niet meer. Nee, nee, ik laat je niet achter. We gaan die gang in, over het riviertje. Daar ben ik nog nooit geweest. Dat is de enige plek die ik nog niet heb onderzocht. Het is niet zo vlug. Tom, doe nou, ik kan niet zo vlug. We moeten, vooruit. Vooruit, we zijn al over het riviertje heen. Zo. Zo. Hé, hey, het. Uh, het lijkt wel alsof het hier frisser ruikt. Ja, ja, je hebt gelijk, ik ruik het ook. Dat is net buitenlucht. Dat kan niet waar zijn. Zeg, Becky, kijk eens daar in de verte. Wat zie je dan, Tom? Een puntje licht. We zijn gered. Waar licht is, is een uitgang. Ik kan het niet geloven. Maar het is waar, Becky. Je gaat niet dood. We zijn gered. Je moet nou volhouden. Ja, ik, ik doe mijn best, Tom. Tom ondersteunde Becky zo goed als hij kon. De plek licht wordt groter, Becky. Ja, ik zie het. Oh, ik ben zo blij. Nog een paar honderd meter. Weet je, het is vast de hoofdingang niet. Nee, het moet een nauwe ingang zijn die niemand weet. Niemand weet dat er een tweede ingang is. We zijn er bijna. Ja, nog even. Ja, daar zie ik de, de rivier. Oh, wat heerlijk Tom. De uitgang is erg nauw. O, wacht. Ja, we kunnen erdoor. Ja, ja. Oh, kijk eens, er varen boten. Vissersboten. Er zijn mensen aan het vissen. Ga mee naar ze toe. Het is het heerlijk om weer licht te zien. Je weet, het doet gewoon pijn aan mijn ogen. Maar ik vind het zo heerlijk. Eindelijk zijn we gered. Ze zijn gevonden. Becky Thatcher en Tom Sawyer zijn gevonden. En te geloven, ze hebben een week in de god gezeten. Is waar. Vissers vonden hen bij de rivier. Ze komen in rijtuig naar het dorp. Dat wordt een feestelijke intocht. Alle dorpse woners kwamen toegelopen. Iedereen juichte. want de Polly en de Thatcher en diens vrouw konden nauwelijks geloven dat hun kinderen de week in de donkere grot hadden overleefd. Ach, ze waren overgelukkig, maar de kinderen hadden veel geleden. Zoiets mag nooit weer gebeuren. Ik zal de toegang tot de grot afsluiten en ik zal er niet mee wachten, het moet onmiddellijk gebeuren. Becky en Tom werden in bed gestopt en ze sliepen een week achter elkaar. En toen Tom een beetje was uitgerust, begon hij te eten als een wolf. Hij was al gauw weer sterk genoeg om zich te ouder te voelen en te gaan praten. Tante Polly? Ja, Tommetje, wat is er? Hebben ze Indian Joe al gevonden? Nee, niemand weet waar Indian Joe is. We zijn veel te blij dat we jullie gevonden hebben. Ja, maar Indian Joe was in de grot. Nou, dat kan niet, jongen. Rechter Thatcher Je hebt de grot laten afsluiten. Hij is veel te bang dat er nog eens iemand verdwaalt. Afgesloten? Ja, de ingang zit nu dicht. Niemand kan hem er maar in of uit. Maar dan kan Indian Joe er ook niet meer uit. Tante Polly, u, u. Hij kent de geheime uitgang niet. U moet naar de rechter gaan. U moet zeggen van Indian Joe. Maar jongen, niemand wist dat Indian Joe in de grot was. Tante Polly waarschuwde rechter Thatcher, die met de sheriff en enkele mannen op onderzoek uitging. De ingang van de grot werd weer opengemaakt. Daar ligt Indian Joe. Sheriff. Wij mensen hoeven hem niet meer te straffen. Hij is dood. Het was een slecht mens. Maar zijn einde moet vreselijk geweest zijn. Niemand wens ik zoiets toe. en Joe was dood. Tom had medelijden met de man. Maar hij begreep dat en Joe hem veel kwaad zou hebben kunnen doen... wanneer hij was blijven leven. Oh, als ik eraan het met Becky door die grot dwaalde... het had ons ook kunnen gebeuren. waarom komt Huck nooit? Hij is ziek geweest. Ernstig ziek. In zijn Tom? Nee, hij is bij de weduwe Douglas in het huis op de heuvel. Hij heeft haar gered. Indian Joe wil wraak nemen op haar. Altijd Indian Joe. Dat was toch wel een erg slechte man. Ik zal Huck gauw gaan opzoeken. Het duurde nog een paar weken, maar toen ontmoeten de jongens elkaar weer. Hadi Huck. Hadi Tom. Dat is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Ja, hoe gaat het bij de weduwe? Ah oh ja, ze wil me adopteren. Ze houdt van mij alsof ik haar eigen zoon ben, zegt ze. Nou ja, in elk geval zal ik altijd genoeg kleren hebben en eten. Die kun je zelf ook wel kopen. Want ik? Ik heb hem eens geen cent. Weet jij dat wij allebei schatrijk zijn? Schatrijk, wat bedoel je? Joh, ik weet waarin je Jo de schat uit het spookhuis. Weet je nog nou? Ik weet waar hij die schat verborgen heeft. Waar dan? Natuurlijk in de grot waar Becky en ik verdwaald waren. We hoorden hem daar toch? Ja, maar de grot is toch immers opnieuw dichtgemaakt? Ja, maar ik weet de geheime ingang. De ingang waar Becky en ik ontsnapten. En weet je nog wat Indian Joe zei in dat spookhuis? Nee, hoezo? Wat bedoel je? Nou, hij zei op de oude plaats onder het kruis. Ja, en daar zouden hij en zijn makker de schat verbergen. Hij was vlak bij de geheime ingang. We hoeven alleen maar een kruis op de wand te zoeken en daar te graven. En als we de schat vinden, dan zijn we rijk. En, en, en dan hoef ik niet meer bij die weduwe te blijven. Morgen gaan wij de schat opgraven. Morgen? Ja, maar morgen, dan zou de weduwe hem officieel adopteren. joh, ze staan me vroeg op. Huck, als wij de schat vinden, ben jij van de weduwe af. Dan ben je vrij en je kan kleren kopen en wat je maar wilt. De volgende ochtend gingen Tom Sawyer en Huckleberry Finn al vroeg aan het werk. Ze namen een wagentje mee naar de grot, en bovendien een schop en vele kaarsen. De zon steeg hoog aan de hemel, terwijl in de kroeg grot de jongens bezig waren. Smiddag stonden er een heleboel mensen te wachten bij het huis van de weduwe Douglas. Vandaag vindt de adoptie plaats. Huckleberry Finn krijgt nu een echt huis. Mevrouw Douglas zal als een moeder voor hem zorgen. Maar waar is Huck? Oh, daar komt hij aan, daar in de verte, met zijn vriendje Tom Sore. Tja, ze hebben iets bij zich? Hey. Een karretje? Vreemd om op zo'n plechtige dag te sjouwen met een karretje. Daar zijn ze. Je bent ook op, net op tijd, even. Ik zal de adoptieplechtigheid verrichten. Ja, maar ik. Nou ja, ik, ik vind u allemaal erg aardig. Maar het, het hoeft niet. Ja, huh? nou jongen, wat is dat? Je krijgt een echt huis en een onderdak en kleren. Ja, maar ik kan zelf kleren kopen. Tom Sawyer en ik zijn rijk. Ons karretje hier zit vol met goudstukken. Ja, het is waar, echte Tetje. We hebben de dus schat die Indian Joe Joes verborgen gevonden. Hé, hey, pas op, Tom! Jongen, het karretje zakt door zijn wielen. Oh, dat gaat alles! Door de zware vracht zakte het karretje door zijn wielen... en een stroom van goudgeld rinkelde over de straat... voor het huis van de Wedebte Douglas. Maar dat was niet erg, want de rechter en de sheriff zelf waren erbij... en alles werd zorgvuldig verzameld en geteld. De waarde bleek meer dan 12.000 dollar... Tom en Huck kregen ieder de helft van het geld. Dat werd op een bank gezet en leverde zoveel rente op dat Tom en Huck elke dag één dollar konden opmaken. En zondags zelfs twee. We zijn rijk, Tom! Ja, we zijn rijker dan rovers. Als je rijk wilt worden, dan moet je gewoon naar een schat gaan graven.